6 uur, het NOS-journaal, Anno Duivenne de Wit. Libanese regering gevallen. Tony Blair opnieuw naar Irak-commissie. En Tunesische president ontslaat ook chefstaf. Staf. De regering van de Libanese premier Saad al-Hir Hariri is gevallen. Dat is het gevolg van het opstappen van elf ministers... die banden hebben met de Hezbollah-beweging...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 Een man van 47 uit Amsterdam is gearresteerd. Hij was bij de paspoortcontrole al aangehouden... omdat hij een openstaande boete van 68 euro niet kon betalen. Toen hij opmerkelijk vaak naar zijn bagage bleef vragen... kreeg de marechaussee argwaan. Er bleek een groot hoeveelheid snoepjes in te zitten... met een totaalgewicht van een kilo cocaïne. Deze week werden op Schiphol ook al cocaïnekoekjes gevonden. In Driebergen is een trein op een lege auto gebotst. Daarbij zijn geen gewonden gevallen... Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang bij het station. Daar stond de auto stil op het spoor, mogelijk door pech. De trein reed er met hoge snelheid tegenaan. Het motorblok kwam 100 meter verderop terecht op een parkeerplaats... en beschadigde drie auto's. De bestuurster was op tijd uit haar auto gestapt. Het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem is in beide richtingen gestremd. In Haiti zijn op verschillende plaatsen kerkdiensten gehouden... voor de slachtoffers van de aardbeving van precies een jaar geleden... De grootste dienst was bij de puinhopen van de grote kathedraal... in de hoofdstad Port-au-Prince. Gisteren was er al een herdenking bij een massagraf. De president legde daar bloemen en kransen. Vanavond is er een minuut stilte op het exacte moment... waarop de aardbeving vorig jaar begon. Onder andere Bill Clinton is in Haiti om de herdenkingen bij te wonen. Door de aardbeving in Haiti kwamen naar schatting... tussen de 100.000 en 250.000 mensen om het leven. Veel mensen wonen nog steeds in tentenkampen. President Ben Ali van Tunesië heeft de chefstaf van het leger ontslagen. Dat gebeurde omdat hij weigerde militairen in te zetten tegen de betogers. Bij gewelddadige onlusten zijn de afgelopen weken volgens de regering 23 doden gevallen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn rond de 50 demonstranten omgekomen door politiekogels. De betogers zijn woedend over de corruptie, de werkloosheid en de hoge voedselprijzen in Tunesië. Ben Ali ontsloeg vandaag ook zijn minister van Binnenlandse Zaken... omdat die te weinig zou hebben gedaan om de redden te voorkomen. In de hoofdstad Tunis is een uitgaansverbod van kracht. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. De dader ramden met een bomauto een zwaar beveiligd politiebureau vlakbij de stad Banu. De explosie was zo hevig dat het gebouw en een moskee er pal naast zijn ingestort. Zeker 20 mensen raakten gewond.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 De meeste vertraging zit op de wegen rond Utrecht... en dan vooral op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar zorgen de werkzaamheden voor extra oponthoud. Bij knooppunt Rijn, Tussen Vinkenveen en Rijn staat 16 kilometer file. Dan de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Emnes en Dildhoven 7 kilometer. heeft te maken met spooronderzoek. Je hoorde daar al over in het nieuws. De A28 van Utrecht naar Amersfoort is het extra druk. Tussen knooppunt Rijn Zwiert en Leusden 12 kilometer.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 Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. 7 over 6. Goedenavond, ook op Ter Schelling. Onze aandacht gaat dit laatste half uur eerst uit naar strijden. Want daar is vanavond een bewonersbijeenkomst met als grote vraag wel of geen giftige stoffen. Het RIVM deed na de brand in het Moerdijk metingen en komt tot de voorlopige conclusie dat er niets verontrustends is aangetroffen. Maar vandaag bleek dat er toch verhoogde loodconcentraties zijn gevonden. Kortom, er is nog veel onduidelijk. In die sporthal, in strijden is verslaggever Paul Sanders. Paul, zijn er al veel ongeruste bewoners gekomen? Nou, er zijn ontzettend veel ongeruste bewoners gekomen. Ik sprak net een mevrouw die zei, ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd bij elkaar gezien in strijden. Ik schat zo in een vier à vijfhonderd mensen die hier een plekje hebben gezocht in de sporthal waar de bijeenkomst op het, op, het moment van, op het punt van beginnen staat. De burgemeester, meneer Kleis, is hier aanwezig en er zijn ook mensen van de GGD en mensen van de brandweer die zo goed mogelijk de vragen van de bewoners hier zullen uh, proberen te beantwoorden. En de belangrijkste vraag die die mensen hebben is van ja, uh, loopt mijn gezondheid gevaar? Want uh, er is heel veel onduidelijkheid, is er nu wel of geen giftige stoffen zijn die uh, in deze regio neergevallen? Uh, hoe zit het met het lood? Want dat hebben we natuurlijk vandaag gehoord, dat er heel veel lood is gevonden. Later is die meting weer een beetje bijgesteld. Kortom, veel onduidelijkheid en dus ook veel vragen over loopt mijn gezondheid gevaar? En lopen de producten op mijn land? Want er zijn ook veel akkerbouwers hier. Loop die gevaar? Kan ik mijn oost straks weggooien? Ja, en dan kijkt iedereen natuurlijk naar die loodmetingen... waar eigenlijk die laatste gegevens over bekend werden. Uh, heb jij daar laatste informatie over? Hoe het nou precies zit daarmee? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het is heel onduidelijk. Het begon natuurlijk gisteren met die persconferentie waarop werd verteld dat er geen schadelijke stoffen zijn gevonden in de regio waar die dikke rookwolk overheen is getrokken. Later, en dat is dus vandaag gebeurd, is bekend geworden dat er op een bepaalde plek heel veel lood is gevonden. Tot duizend keer de normale waarde. Nou, daar schrik je natuurlijk ontzettend van. Daar is ook heel veel onrust over ontstaan. Van ja, er ligt ook heel veel lood op mijn land. Later is die meting door het RIVM weer bijgesteld. De RIVM, het RIVM heeft die metingen gedaan. En heeft gezegd, nee, die, die meting is niet consequent geweest. Dat is een incident geweest. Er is weliswaar meer lood gemeten dan normaal. Maar het heeft niet die enorme waarde van duizend keer meer dan normaal. Maar goed, de mensen die hier zijn, ja, die, die, die vertrouwen dat toch ook niet helemaal. Die willen echt nog wel duidelijkheid over... Uh, ja, over wat er nou precies gemeten is. En daar komt maar steeds geen duidelijkheid over. En de mensen hier hebben daar heel veel behoefte aan. En die hopen dat dus vanavond te krijgen. En ik hoop dat eerlijk gezegd ook te krijgen. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe het nou zit met dat lood. Ja, uh, en ook misschien ook wel voor jouzelf. Jij was uh, erbij op het moment dat de brand uitbrak. Jij was daar de hele avond heel dichtbij ook, bij die rookwolk. Je stond bij het hek, je kon het bluswater weg zien lopen. Heb je daar zelf uh, ook klachten aan uh, overgehouden? En zijn jouw vragen in dat opzicht voldoende beantwoord? Nou, eigenlijk had ik helemaal geen vragen. Ik heb namelijk geen klachten. Ik heb een heel klein beetje lichte keelpijn. Maar goed, dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen omdat het januari is. En het is buiten guur en nat en dan heb je altijd wel eens een beetje last van je keel. Ik heb niet echt expliciete klachten, eh, prikkelende ogen. Ik heb geen eh, druk op de longen of, uh, of iets van die uh, aard. Ik weet wel dat er veel collega's zijn die uh, last hebben van, uh, van, van milde verschijnselen, maar toch van verschijnselen. En wat mij opvalt, want dat is een puur een, een, persoonlijke, een, een persoonlijke waarneming is dat het vooral om mensen gaat die de dag na de brand, dus de dagen na de brand, in de buurt van dat bedrijf zijn geweest. Ik ben natuurlijk de hele dag daar geweest toen het bedrijf zelf in brand stond. En ik heb het idee dat toen er toch wat minder overlast is geweest voor de mensen die daar aanwezig waren. Ik zelf dus geen last, maar ik heb wel voor de zekerheid, en dat geldt voor een heleboel collega's van mij, een afspraak gemaakt bij de huisarts om toch even te praten en even te checken hoe het nou zit. Goed, gewoon weer aan de slag dan. Paul Sanders vanavond het verslag morgenochtend in het Radio 1 Libanon is beland in een politieke crisis... nu Hezbollah zich heeft teruggetrokken uit de regering. Premier Saad Hariri had net met heel veel moeite... een eenheidsregering samengesteld. Nicole Vever, onze Midden-Oosten-correspondent. Waarom trekt Hezbollah zich nu al terug? Nou, de reden is ruzie binnen de regering over het uh, Hariri-tribunaal. Dat is een internationaal VN-tribunaal gevestigd in Leiden En dat onderzoekt de moord op premier, oud-premier Rafik Hariri in 2005. Nou, binnenkort gaat het tribunaal bekendmaken wie er mogelijk achter die moord zit. En de verwachting is, zo luiden de geruchten, dat het tribunaal verdachten uit Hezbollah-hoek gaat aanwijzen. Nou, Hezbollah zegt, daar is niets van waar. Uh, het tribunaal is een Israëlisch complot... En ja, die zegt, ik wil niet dat Libanon langer meewerkt aan het tribunaal, zo zegt de, de Hezbollah-leider. Ja, en de andere regeringspartijen, die willen dat wel. Die willen dat de daders van deze aanslag, waarbij niet alleen die oud-premier werd vermoord, maar nog 22 andere mensen om het leven kwamen, worden bestraft, wie dat dan ook zijn. Even voor de duidelijkheid, het gaat om de moord op Hariri in 2005. Zijn zoon is nu de premier. Zijn zoon Satariri die staat nu aan het hoofd van een uh, regering van nationale eenheid. Die is tot stand gekomen na echt uh, enorm veel tijd. Veel botsingen tussen bevolkingsgroepen, veel uh, geweld ook op straat. Ja, en het is een riskante uh, situatie. Uh, voor de stabiliteit van het land is het belangrijk dat al die verschillende bevolkingsgroepen in een regering vertegenwoordigd zijn. Uh, dus er is hem heel veel aangelegen om die partijen bij elkaar te houden. Maar dat lukt op dit moment, is dat dus mislukt. Hij was in uh, de Verenigde Staten bij uh, Obama op bezoek. Hij heeft meteen het eerste het beste vliegtuig uh, teruggedomen. Gaat nu eerst naar Frankrijk. Kijken of hij daar nog wat, uh, wat steun kan verzamelen om, uh, om de boel te redden. Maar ja, de man... Uh, wiens vader vermoord is en het tribunaal dat die moord onderzocht, ja, die probeert nu een partij binnenboord te houden die uh, ja, mogelijk achter die moord zit. Dus dat is een hele opmerkelijke situatie. Heeft die tamelijk er misschien eens mee te maken dat hij juist vandaag in Washington op bezoek was bij de Amerikaanse president en Hezbollah zich juist op deze dag terugtrekt? Ja, dat zou kunnen. Uh, dat, is, uh, dat is moeilijk in te schatten. Het zou kunnen dat het zo is dat uh, er aanwijzingen zijn dat het tribunaal heel snel de namen bekend gaat maken. De spanningen rond het tribunaal die spelen echt al maanden. Dus uh, Saat is ook min of meer op tournee om overal steun te krijgen, hulp te vragen, te vragen wat moet ik doen. Allerlei buurlanden die bemoeien zich met de situatie, hele rare Coalities worden er ook gesloten, bijvoorbeeld Syrië en Saoedi-Arabië. Niet echt vrienden, maar iedereen probeert de spanningen in Libanon te, te verminderen. Want aan de stand van zaken in Libanon, ja, zoveel landen bemoeien zich altijd met het land, kun je eigenlijk zien hoe de hazen lopen in, in de hele regio. Dus er wordt hard bemiddeld. Maar ja, de vraag is of men er op dit moment uit gaat komen. Een interne kwestie met regionale gevolgen. Nicole, even, dankjewel. Minister Leers van Immigratie en Asiel komt met maatregelen... om asielzoekers eerder te kunnen uitzetten... tijdens de lange procedures voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Asielzoekers die voor de derde keer naar de rechter stappen met hetzelfde dossier... moeten de uitspraak van de rechter buiten Nederland afwachten. Alleen als er nieuwe feiten zijn, mogen ze in een asielzoekerscentrum blijven. Het gaat om een paar honderd mensen per jaar. Het zijn mensen die een verzoek hebben ingediend... Dat wordt echt zorgvuldig bekeken, moet u van me aannemen. Daar wordt echt alles naar gekeken. En dan, op een gegeven moment komt er de conclusie... nee, u mag niet blijven, want u bent geen echte asielzoeker. Er is niet die omstandigheid dat we dat kunnen accepteren. En dan kunnen die mensen in beroep gaan. En dan wordt weer alles bekeken. Dan mogen ze ook blijven. Opnieuw gaan we alles bekijken. We gaan overal zoeken of het klopt wat de mensen zeggen... en of er toch een aanleiding is. En dan wordt het weer afgewezen... En dan gebeurt het vaak zo dat de mensen toch weer in beroep gaan... zonder dat er één inhoudelijke verandering van het verzoek plaatsvindt. En dan moet je zeggen, het spijt me, we hebben het zorgvuldig bekeken. U bent al in beroep gegaan uh, en we gaan niet, blijven niet aan de gang. Want er zijn geen nieuwe feiten. Vindt u dat mensen niet drie keer naar de rechter mogen stappen? Zeker mogen ze dat, als er nieuwe feiten zijn. Als mensen nieuwe feiten hebben, mogen ze zeker naar die rechter komen... en vragen van, wilt u het nog eens beoordelen? Maar in veel gevallen zijn er geen nieuwe feiten... maar willen ze aan de gang blijven om toch zich maar vast te klampen... om hun verblijf te rekken. U zegt in veel gevallen. Om hoeveel gevallen gaat het eigenlijk per jaar? We hebben in Nederland zo'n 15.000 asielaanvragen op jaarbasis. Rond de 12 daarvan, dat is een herhaalde aanvraag. En van ongeveer 500 blijkt dat daar geen nieuwe feiten aan de orde zijn. Nou, dat is toch behoorlijk. Het zijn 500 vragen, asielvragen... waar gewoon blijkt dat er eigenlijk niks veranderd is in de aanvraag... maar men toch weer opnieuw dezelfde vraag voorlegt. Is dit nou voor u een belangrijke maatregel? Want u wilt graag echt het aantal uh, immigranten verminderen. Zet dit nou zo daar aan de dijk? De kern voor mij is dat ik vind dat we sneller en efficiënter moeten zijn en op dit punt eerlijk een, een goede afweging moeten kunnen maken. Dat is de missie die ik heb. En het gaat mij niet om uh, te zeggen, uh, ik, ik wil u tekort doen. Integendeel, ik vind dat we in Nederland veel te veel en te lang bezig zijn met procedures en dat we gewoon sneller duidelijkheid moeten bieden. Nou, en daar past deze maatregel bij. Het is er eentje in een reeks van velen die er gaan komen. Minister Leers in gesprek met Irene Oostveen. Straks de uitkomst van het referendum in Zuidelijk Soedan zal geldig zijn. De opkomst was tot nu toe groot genoeg. Van verkeer bij de ANWB Weinandsvan. Door het regenachtige weer zijn de meeste dagelijkse files aan de lange kant. Zeker rond Utrecht. En de werkzaamheden bij Knoopend Oude Rijn zorgen voor extra oponthoud vanmiddag. En vanavond op de A2 vanuit Amsterdam staat het vast tussen Koude en Knopend Oude Rijn 17 kilometer. Na 4 van Den Haag naar Amsterdam springt er ook uit. 11 kilometer voor Zoete Woude Rijndijk. Na 27 van Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 6 kilometer. Dat heeft te maken met politieonderzoek. Het is nog extra druk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De staat tussen knoopend rijn en Leusden, 14 kilometer. En het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem dat ligt er goed deels uit na een ongeluk. De vertraging kan op dat traject oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Als het aan postbedrijf Sand ligt, komen er over een paar maanden geen drie, maar twee postbodes bij u langs de deur. Sand wil concurrent Selectmail overnemen. Selectmail valt nu nog onder Deutsche Post. Hoeveel Sand betaalt voor de gele posttassen van Selectmail is niet bekendgemaakt. De overname komt wel op een moment dat er een hoop onrust is bij de postbedrijven. Economieverslaggever Peter van der Meerschout. Eigenlijk komt de overname van Select Mail door Cent als een geschenk voor alle postbedrijven. Ze zijn verwikkeld in een moordende concurrentiestrijd. De drie partijen, TNT, Cent en Select Mail, concurreren elkaar kapot op de prijs... voor het vervoer van een poststuk van A naar B. De zakelijke markt profiteert daarvan, want de prijs voor het versturen van bankafschriften... of omroepgidsen, zelfs de belastingformulieren, is in drie jaar flink gezakt. Er was sprake van een prijzenoorlog tussen Cent, TNT en Select Mail... Maar tegelijkertijd klagen de postbedrijven dat ze bijna onder de kostprijs moeten werken door die oorlog. Om hun personeel nog aan de gang te houden. Als Cent toestemming krijgt van de mededingingsautoriteit NMA om selectmail over te nemen, dan kunnen de prijzen weer wat omhoog. Peter Wiegman vertegenwoordigt het postpersoneel via de vakbond Abfacabo FNV. En laat nou net Selectmail de ergste prijsvechter zijn geweest de afgelopen tijd. En dan denk ik, ja, dan is het goed dat, dat die verdwijnt. En dat er partijen overblijven die hopelijk naar normale tarieven gaan... waarbij je normale arbeidsvoorwaarden en normale contracten kunt gaan betalen. Het advies van oud-burgemeester Ruud Vreeman, gisteren uitgebracht. Zou aan die onrust op de postmarkt een eind moeten brengen? In dat advies staat dat alle postbezorgers, of die nou bij TNT, Cent of Selectmail werken, een arbeidscontract moeten krijgen. Oké, okay, niet allemaal, maar vier van de vijf medewerkers in 2014. Een arbeidscontract is duurder voor de postbedrijven dan het stukloon dat ze de medewerkers van Cent en Selectmail nu betalen. Maar dat geld moet Cent nu wel kunnen verdienen. Denkt de bestuursvoorzitter Gertjan Morsink van Cent. Laten we het zo stellen dat wij uh, het uh, rapport van Vreeman uh, als, uh, als zeer positief betrachten. En die discussie ook weer uh, in feite opnieuw aangaan met de sociale partners. En het volume van selectmail zal in elk geval eraan bijdragen. dat er zeg maar, na de nabije toekomst meer speelruimte voor ons is om ook. Uh, dat, dat pad naar de arbeidsovereenkomsten te kunnen bewandelen. Cent groeit door de overname met de helft. Van ruim 400 miljoen stukken naar bijna 700 miljoen stukken per jaar. Beide bedrijven lijken veel op elkaar. Dus verwacht Cent, na goedkeuring van de NMA... snel select mail volledig te kunnen overnemen. De vakbond gaat ervan uit dat het advies van Freeman... om de bezorgers een arbeidscontract aan te bieden... zeker nu door Cent, zal worden opgevolgd. Peter Wiegman. Ja, nou daar, daar, daar ga ik vanuit. Eh, eh, eh, nogmaals, op het moment dat Cent voldoende financiële middelen heeft voor deze overname... Ja, dan kan het toch niet zo zijn dat wij straks, als we in lijn met het advies Freeman weer om tafel gaan zitten... dat we dan te horen krijgen, sorry, maar onze laatste stuiver is gaan zitten in de overname van Select dus voor het personeel hebben we geen geld meer. Ja, dat, dat, dat kan ook niet. Wat dat betreft gaan we er vanuit dat ook de overheid de aanbevelingen van Vreeman gaat overnemen. Dan is het helder, dan is er ook geen ontkomen aan voor cent. Die arbeidsovereenkomsten met dus het gewoon het minimumloon... en alles wat daarbij hoort, daar gaat men gewoon hm. naartoe. En dat brengt dan ook voor die andere grote postbezorger TNT... weer wat rust in de tent. Dan de rust in Soedan. Het zuiden mag onafhankelijk worden. Tenminste, als de meerderheid van de Zuid-Soedanese voor onafhankelijkheid stemt natuurlijk. De opkomst is ook cruciaal. Meer dan 60 moet die zijn. En die trempel lijkt nu in ieder geval gehaald. Koert Lindeijer is in Djuba, de hoofdstad van Soedan. Koert, hoe betrouwbaar is dat percentage van 60 dit percentage werd gegeven door Anito en die is heel hoog in de SPLM. De SPLM is de regeringspartij, de regering hier in zuid soedan Dus dat is niet een dame die zomaar iets, uh, iets uitkraamt. Bovendien heeft het SPLM bij alle stembureaus afgevaardigden. Die zijn er dus bij geweest en die hebben meegeteld hoe groot de opkomst is. Het is tegelijkertijd ook mijn ervaring dat in de laatste twee, drie dagen... inderdaad nu 60 tot 70 procent van de de mensen zijn opgekomen bij de stembureaus. Dat is de opkomst. Worden daarmee ook meteen de stemmen geteld? De stemmen die zullen pas worden geteld nadat zaterdag nacht, de zaterdagavond, de stemlokalen dichtgaan. Dan begint men te tellen. En de officiële uitslag kan natuurlijk alleen door de referendumcommissie bekendgemaakt worden. En die officiële uitslag wordt pas verwacht op 15 februari. Ja, wat belangrijk hè? Die kiesdrippel van 60 procent. Want dat betekent dan ook dat de Soedanese regering ze zou moeten gaan houden aan de belofte om dat referendum echt te erkennen. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn bij de vredesovereenkomst in 2005 in Nairobi. President Bashir, de president in, het in de noordelijke hoofdstad Khartoum... die heeft onlangs opnieuw gezegd... wij zijn een beschaafde samenleving, ja we houden ons aan de afspraken. Tegelijkertijd moet toch opnieuw worden benadrukt... dat zowel in Zuid-Soedan als in de regio... de vrees nog steeds heel groot is dat er iets fout zou kunnen gaan. Ik geef je twee voorbeelden. Uit Oeganda zijn berichten dat daar de Oegandese groep, eh, troepen... soldaten in hoog alert zijn. Ik weet uit eigen bron dat Ethiopië... een aantal gevechtspiloten eh, hier naartoe heeft gestuurd. Dat wijst er allemaal op dat de regio heel erg op zijn kievive is... En bang is dat er toch nog een spaak in het wiel wordt gestoken door Khartoum. Aan de andere kant, en dat is belangrijk, heeft Amerika gisteren gezegd bereid te zijn sancties op te heffen tegen dit land. Als niet alleen uh, Noord-Soedan uh, accepteert dat dit referendum wordt gehouden, maar ook dat straks die uitslag zal gaan ac ac accepteren. Dus er hangt een wortel voor de neus van president Bashir. Als hij dit allemaal accepteert... dan zullen straks de Amerikaanse sancties tegen dit land worden opgeheven. Maar eerst de stemmen, en, en met name die grensregio. Zoals je zegt, berichten dat er 46 doden zouden zijn gevallen... de afgelopen dagen bij uh, geweldsmomenten. Uh, um, zijn het dan schermutselingen of is het de voorbode inderdaad van de vrees... dat het inderdaad uit de hand zou kunnen lopen? Die vrees is opnieuw heel groot. Zowel hier uit Zuid-Soedan als vanuit Noord-Soedan zijn er onmiddellijk hoge functionarissen naar Abyei gezonden. Er is daar hoog overleg de laatste 24 uur geweest. Twee hoge mensen hier vanuit het zuiden, Pagamoen en Deng Alor... die zijn er naartoe gegaan en die hebben daar gezegd tegen hun makkers... dat zijn dus hun makkers van het SPLM, maar die toch een aparte factie uh, vormen... die hebben gezegd, alsjeblieft, doe nu op dit moment geen agressieve uitspraken... en als jullie gaan vechten, reken dan niet... Op onze steun. Dus zeker vanuit het zuiden hier wordt uh, die omstreden regio Abi heel goed in de gaten gehouden. En wordt er heel goed op gelet dat daar niet olie op het vuur wordt gegooid. De stemlokalen sluiten zaterdagnacht, zei je. Wanneer kunnen we dan de uiteindelijke uitkomst van het referendum verwachten? 15 februari. Ik moet je nog één prachtig verhaal vertellen. Vandaag hier in Juba ging een vrouw van 115 jaar, 115 jaar stemmen in een rolstoel. Zij had haar bruidskleding van god weet hoe lang geleden... aan. met groot applaus werd zij ontvangen op dat stembureau. En er waren nog maar een paar mensen die daar aan het stemmen waren... Maar maar de laatste mensen van die leeftijd, uh, die stemmen nu iedereen wil stemmen. En hoopt op een uitslag van 99% voor afscheiding van Zuid-Soedan. En daar zit dus ook die stem bij van een mevrouw die geboren is in 1895. Koord Linder in Juba. dankjewel. Portugal slaagde er vandaag in geld te lenen, heel veel geld. Maar wel tegen een heel hoge rente. Met dat geld dekt Portugal onder andere de begrotingstekorten. De andere Europese landen kijken met argusogen ogen... naar de financiële positie van Portugal. Minister Jan Kees de Jager van Financiën gaf zojuist zijn reactie. Nou, ik heb al eerder gezegd, het is natuurlijk altijd lastig als minister van financiën om ten eerste informatie te geven. Ten tweede uh, wil je niet uh, die dingen uh, erger maken uh, of nog erger maken dan zal zijn. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik ook aangegeven wel eens, wil ik ook niet uh, die minister van Informatie van Irak zijn. Die zegt uh, er is helemaal niks aan de hand en er zijn helemaal geen bommen. En daarachter zag je die, al die bommen inslaan op tv live terwijl hij dat aan het vertellen was. En uh, uh, op de vragen dus van uh, gaat Portugal aan dat noodfonds, daar geef ik ook duidelijk. Daar trek ik een lijn van. Nou, dat zeg ik niet, inderdaad. Uh, maar ik ben wel, en dat is gewoon een, een waarheid als een koe, die alle financiële markten al hebben ingeprijsd. En als je 6,7% alvast is het een succesvolle veiling uh, moet betalen. en wij zetten uh, twee dagen uh, of een dag daarvoor. een uh, 1% rentecoupon-obligatie van drie jaar in de markt. dan uh, mag je toch op zijn minst. Uh, dan maak je de situatie zeker niet erger door inderdaad toe te geven. dat er zorgen zijn over Portugal, dat Portugal ook nieuwe maatregelen moet nemen. Dat moeten ze ook, dat weten ze ook, dat hebben ze ook beloofd overigens. Daar zijn ze ook mee bezig. Um, en uh, of ze wel of niet een aanvraag echt daadwerkelijk zullen doen aan dat noodfonds... daar wil ik niet in specifieke landensituaties over praten. En dat doet minister Jan Kees de Jager dan ook niet. Hij is nog altijd in debat met de Kamer... maar heeft, zo blijkt, nog steeds niet het achterste van zijn tong laten zien. Misschien volgende week als de Europese ministers van Financiën met elkaar spreken. Nog een half uurtje en dan bereikt het water in de Brisbane-rivier zijn hoogste niveau. Het is daar nu half vijf in de ochtend, de volgende ochtend. En dit is zeg maar het oog van de naald. Waar de miljoenenstad Brisbane zich de afgelopen dag op heeft voorbereid. Een rampenfilm wordt werkelijkheid in Brisbane. Mensen hebben zoveel mogelijk spullen in veiligheid gebracht, maar of het helpt? It's Duizenden mensen brengen de nacht door in opvangcentra. De stemming is daar treurig, vertelt deze Nederlandse mevrouw... die we eerder in de uitzending spraken. Dat de mensen daar eigenlijk in afwachting zitten, niks kunnen doen... en weten dat ze dus alles kwijtraken. Veel huizen staan al onder water. Premier Gillard van Australië deed een laatste poging... om haar volk een hart onder de riem te steken. Ze verwacht dat ze elkaar blijven steunen veel en voor elkaar. En ik dat dat in de moeilijke dagen Al dus premier Gillard van Australië... die dus verwacht dat ze elkaar blijven steunen... in de moeilijke uren die gaan komen. Laatste poging om haar volk een hart onder de riem te steken. Wij volgen de ontwikkeling natuurlijk met de mensen die we eerder spraken. Daar gaan we morgen mee terugblikken... om te kijken hoe die nacht is verlopen als morgen Australië... kijkt hoe hoog het water is gestegen...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 De weken zijn volgens de regering 23 doden gevallen... maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn het er rond de 50. Langs de snelweg A27 bij Maartensdijk is het lichaam van een man gevonden. De politie is nu bezig met een uitgebreid sporenonderzoek... en dat geeft nogal wat hinder voor het verkeer op de A27. De politie sluit niet uit dat het om een misdrijf gaat. En er komt een nieuwe prijs voor de beste voetballer van Europa. Tot vorig jaar was er al een onderscheiding, de gouden bal. Maar die is samengevoegd met de FIFA-prijs voor beste voetballer van de wereld. Lionel Messi heeft hem net gekregen. En die nieuwe UEFA-prijs wordt in augustus voor het eerst uitgereikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met de Krol, het regent. Daar kan ik kort over zijn. De temperaturen die lopen nu uiteen van 4 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Dat zullen tegelijk de minimumtemperaturen van de komende nacht zijn. Ik denk dat ze eerder nog wat omhoog gaan. En er waait een straffe zuidwestenwind, vooral aan zee en in Zeeland is het op dit moment windkracht 6. Morgen overdag, uitermate regenachtig weer. Met een straffe Zuidwestenwind. Windkracht 4 boven land, windkracht 5 aan zee. En het wordt ongeveer 11 graden. In het noorden zal het 9 graden zijn. Vrijdag hebben we nog zo'n dag met wind en regen en 11 graden. In het weekeinde lijkt het iets rustiger en minder nat te worden. Het is dan overdag een graad of 10. Maar pas na het weekeinde gaat de temperatuur naar beneden en wordt het bovendien droog. ANW Verkeersinformatie. Het is een taaie avondspits. 35 files nog bij elkaar, 160 kilometer. Duidelijk meer dan gemiddeld. Dat komt allemaal door het regenachtige weer. Vooral rond Utrecht staan nog erg veel files. Spooronderzoek sporenonderzoek op de A27 zorgt voor oponthoud... maar ook werkzaamheden op knoopend Rijn. De verkeerssituatie is sinds vandaag weer veranderd... en daardoor, daar moet het verkeer erg aan wennen vanuit Amsterdam op de A2. Richting Den Bosch staat 18 kilometer tussen Apeldoorn en knoopend Rijn. Dan de A27 vanuit Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. Er zijn inmiddels wel kijkerschermen geplaatst. En de rijbaan is gewoon vrij. Het is nog opvallend druk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen Soesterberg en Leusden, 7 kilometer. Ook de andere kant op is de route nog niet filevrij richting Utrecht. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem... na een ongeluk tussen Veghel en Veghel Noord, 3 kilometer. En verderop richting Arnhem staat het nog stil... tussen Os-Oost en Ravenstein over 5 kilometer spoedreparatie op de A59 van Waalwijk naar Zonzeel zorgt voor file. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 8 kilometer. Tussen Utrecht en Maarn rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De verdraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. handig, maar onveilig. En de vakantiebeurs, ver weg of blijven we in eigen land? Een hele avond. Het nieuws van Wakker Nederland tot 7 uur hier op Radio 1. Executieveilingen van huizen kan en moet transparanter. Het kabinet stelde dit jaar geleden al aan de orde... maar nu nog steeds is dit een feestje voor vastgoedhandelaren... die met elkaar afspraken maken, nog voordat de veiling van start is gegaan. Onze verslaggever Martine Verhoef, die graag wil verhuizen probeert haar slag te slaan bij een executieveiling met notaris Fik van Heeswijk. In het gebouw Vendu Notarishuis in Rotterdam. Hier vindt woningveiling plaats van van Heeswijk notarissen. Ik heb hier een boekje in mijn hand met het veilingnieuws. De woningen die in het boekje staan komen veelal uit Rotterdam-Zuid. Uh, kunt u ze in uh, twee zinnen omschrijven? Uh, um, nou ja... Uh... Veel goedkopere appartementswoningen. Uh, wij dikwijls ook wel wat problemen mee zijn. Omdat de prijzen in Rotterdam-Zuid, met name in de Vogelaarwerken, sterk gedaald zijn. Dus het zijn niet de meest fantastische panden, dat allereerst. Maar stel dat ik mijn slag wil staan, hoe gaat het er hier binnen aan toe? Nou ja, uh, eerst gaan we de panden één voor één inzetten. En onmiddellijk elk pand dat ingezet is, afslaan. U vertelde mij net al dat er speciale plekken zijn in uh, zitplaatsen. Hoe werkt dat? Dan? Daar zit uh, iemand van de bank, daar zit iemand van uh, Nationale Hypotheekgarantie en dergelijke. En waar is het het dat ik ga zitten? Uh, daar ongeveer waar de meeste handelaren bij elkaar zitten. Dus daar... we, we lopen Daarvoor. naar binnen. Zie je daar die lamp? Daar. Daar moet je ongeveer gaan zetten. Daar. We staan eigenlijk in de zaal met uh, nou, uh, tientallen mensen die allemaal zijn aan het wachten zijn totdat u begint met de veiling. Ja. Er wordt gewezen, de mannen ja. lachen al. Ja. Dat zijn de mensen die, uh, die weten hoe het moet. Ja. Succes. Dank u. Meneer wij moet naar voren gaan, want het is de hoogste tijd en hij is al te laat. Bent u een van de, van de vaste, vastgoedkopers hier? Ja, ik ben een van de vastgoedkopers hier. Koffie kan daar niet meer van af. We zit hier gewoon op een droogje. Twee uur lang. Van vier uur tot zei ik uur s'avonds Ja, meneer Van Heeswijk die klopt inmiddels af. Moeten we al stil zijn? Ja, we moeten zeker stil zijn, want het wordt nou serieus. Kan ik als particulier... Ja? Heb ik daar nou wat aan om naar zo'n veiling hier een pand te kopen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heeft hij daar wat aan. Maar je moet wel kennis van zaken hebben... Dus als je hier iets wil kopen, moet je wel te degen weten wat je koopt... en wat de waarde is van het goed. Maar Want hoe hier... weet ik dat? Want ik mag het niet inzien. Ik mag het huis niet in. Er kan geen makelaar meer, een taxateur. Dan gaat u om, de, om in de straat kijken waar er meerdere woningen te koop staan. Want meestal worden die woningen eerst te koop aangeboden... En dan kunt u toch ongeveer bepalen wat de prijs is... doordat u kunt in het kadaster ja. zien wat de hypotheek is die op dit pand ligt. De particulier die je koopt, die moet gewoon voldoende geld over kunnen beschikken... want je kan niet onvoorwaardelijk kopen. Nee, je... Dus je moet een bankgarantie hebben of een saldo op je rekening hebben... want je moet binnen enkele dagen al de aanbetaling doen en de restant betalen. Hoeveel en... duizenden euro's denkt u daar, denk ik, dan aan? Het ligt er aan ja. wat verwonen. 10% moet je al direct binnen drie dagen betalen met alle kosten en de overdrachtsbelasting. En daar, dat hebben die mensen niet voor handen. Linsonder ziet u een van de helft van. De... En uh, speelt u nou ook onder een hoedje met elkaar? Dus dat ik nee, als, uh... Het is onmogelijk. Het is om. On... Dit zijn zaken die naar voren worden gegooid, maar dit is onmogelijk. Want gaat u nou helemaal heel simpel nadenken? Als meneer iets wil kopen en ik wil iets kopen. Ja. dan zit hij 150 man Dan kan u dat niet een het dingen? Maar je kunt wel met z'n tweeën kunnen... afspreken dat u elkaar ja, niet tegen elkaar niet. opbiedt. Nee, maar dan doe je het samen. Dan nemen we samen het pand. Echt niet? Het oh. kadastje geeft de duidelijkheid in de dus andere kopers. 168. Eénmaal. Allemaal, wie van binnen 168.000? 18.0. Fiek van Heeswijk. Minister Donner heeft in 2005 al aangegeven... dat dat voor particulieren eigenlijk toegankelijker zou moeten, moeten zijn. Uh, maak ik eigenlijk de, uh, nu, in uh, 2011, een kans? Uh, je maakt kans, want het is openbaar. Of het verstandig is als particulier dat te doen, dat vraag ik me af. En dat was in toen Donner, dat zei ook al zo. Ze zei, nou, daar gaan we wat aan veranderen. Maar de veranderingen die er geweest zijn, die zijn minimaal. Het eh, risico eh, is gewoon eigenlijk veel te groot. Ik durf particulieren niet te adviseren. En zij kan niet in de huidige eh, kredietcrisistijd, eh, waar banken buitengewoon terughoudend zijn om dit soort dingen te financieren. Ja, Hans-André de Laporte, goedenavond. U bent van vereniging Eigen Huis. Hoe kunnen die executieveilingen van huizen toegankelijker worden gemaakt voor particulieren, denkt u? Ja, dat is een probleem in Nederland. een is typisch een Nederlands probleem, want in het buitenland kom je dat uh, niet tegen. Daar is het mm -hmm. veel openbaarder. Dat is ook gebruikelijk dat particulieren kopen. Hier is het eigenlijk andermans ellende wat je koopt. Want wat we net hoorden, mm -hmm. dat zijn woningen die worden verkocht. Uh, de eigenaren zijn of niet meer... ...te vinden of voldoen al heel lang niet meer aan hun verplichtingen... ...en het is voor de bank dan het echt het laatste redmiddel om zo'n huis te verkopen. Dus je weet ook niet wat je koopt, hè? het kan... nee. is vaak achterstandig onderhoud, mm -hmm. er zitten soms zelfs krakers in... ...of huurders, Zien die niet er maar eens uit te krijgen... ...en die handelaren die we net aan het woord hoorden... Ja, dat zijn ook de mensen die dan zeggen, ja, wij nemen dat risico. Wij knappen die huizen op en verkopen het dan aan de volgende bewoner. Proberen daar wat aan te verdienen. Dus het is niet de volgende bewoner die er koopt, uh, maar het is de handelaar. Ja, kan uw lobbyorganisatie, Vereniging en Huis, uh, op tegen uh, ja, maar zeggen, het handje klappen op de ex executieveilingen? Nee, dat kunnen we niet. Daar moet dus uh, justitie, of daar moet in ieder geval de overheid uh, ingrijpen. Daar is niks van terechtgekomen, dat hebben we net gehoord. Er is wel een tegenbeweging, dat zijn vrijwillige huizenveilingen. Dan komen de mensen niet bij elkaar zoals we net hoorden, maar dat is dan op, uh, op internet. Mm -hmm. Dat zijn veilingen waarbij mensen zeggen, nou, ik wil mijn huis verkopen, maar ik wil ook wel weten wanneer het verkocht is. Dus iedereen kan komen kijken, je kan het huis komen keuren, maar op een bepaalde dag wordt op een hele open manier, overigens ook met een notaris erbij, wordt tussen serieuze bieders wordt een, wordt gekeken wie het meeste ervoor over heeft en dan wordt het verkocht. Dat is een extra fenomeen, maar dat lost de schimmigheid rond die executieveilingen niet op? Nee, executieveilingen zijn ook echt, uh, wat ik al zei, het laatste redmiddel. Uh, het is ook, uh, op dit moment kunnen we ook niemand aanbevelen, dat hoorde we van notaris ook, om daar een huis te gaan kopen. Prima. Hans-André Laport van Eigen Huis, dank u wel voor uw commentaar. Dit is WNL op Radio 1 en we zijn ook op Twitter te vinden. Apenstaartje, avondspits, WNL, voeg ons toe. Dan minder wissels, minder schakels en dus minder treinuitval. Dat zo meteen. Eerst even het financieel nieuws. De AIX sloot vandaag 0,1 hoger op 362 punten. We praten over de financiële markten met Fred Hubbers van Hack Value Fans. Goedenavond, Fred. Goedenavond, Alex. Onze beursgraadmeter die heeft flink de weg omhoog gevonden. Wat voor rol spelen de verwachtingen rond de kwartaalcijfers daarbij? Nou, de kwartaalcijfers, daar wordt veel van verwacht... Uh, met name zullen beleggers uh, letten of de vooruitzichten op wijze op omzetstijging. Bedrijven hebben flink bezuinigd, dat betekent dat er winstgroei aan zit te komen. Mm -hmm. Dat is al ingecalculeerd, maar nu wordt gekeken, gaan ze ook meer omzet maken? En wie weet uh, wordt dat positief, althans, uh, vooralsnog ziet het er goed uit. En dan ander goed nieuws, uh, de economie van onze oosterburen groeide vorig jaar fors... met ja. 3,6% tegen een krimp van 4,7% nog in 2009. Ja. Wat kunnen we ja. verwachten uh, dit, jaar, uh, dit jaar van onze grootste handelspartner? Nou, nummer één, de export. De uh, Duitse middelstand uh, doet het fantastisch. De uh, Duitse middelstand maakt producten die uh, men in Azië en overal ter wereld heel graag wil hebben. Uh, Precieze machinerie en dat soort zaken. Maar ook luxe goederen. En dat betekent dat uh, wij daar heel veel profijt van hebben in Nederland. Want zij zijn eigenlijk uh, economisch gezien een provincie van Duitsland. En vooralsnog uh, ziet het allemaal goed uit. En wat uiteindelijk moet gebeuren, mm. is dat de consument het stokje overneemt van die exportmotor. Die wordt geholpen door de euro, maar dat kan niet eindeloos doorgaan. Fred Huibers, ik wens jou een uh, fijne avond. Dankjewel hoor. Dankjewel. Bye-bye. Okay. Het is echt iets waar je probeert klanten mee te trekken. Draadloos internet, wifi. Kopje koffie in de hand, laptopje aan en lekker het internet op. Het klinkt aantrekkelijk, uh, maar veilig is het absoluut niet. En dat zometeen. Kilometers lange files of vertraagde treinen voor veel mensen orde van de dag. De problemen lijken alleen maar erger te worden op het spoor. In Rotterdam vindt daarom deze week in de Ahoy de Infratech-beurs plaats. En een van de honderden aanwezigen daar is Bouwend Nederland. Onze verslaggever Alain Lamar die sprak met Richard Mulder van de Koepelorganisatie... en vroeg hem of er realistische oplossingen zijn voor de ergelijke problemen op het spoor. Ja, er zijn ook oplossingen in het spoor. Er wordt ook enorm veel geïnvesteerd in het spoor, laten we er wel over zijn. Ook daar is sprake van een enorme achterstand. En, en, en daar hebben we ook, uh, ook last van als treinreiziger. En je kan over nadenken van hebben we nou in Nederland een openbaar vervoersysteem... wat voldoende robuust is... Daar moet je gaan nadenken over, zijn dan hele slimme investeringen nodig? Zeker in die Randstad. Dan heb je alternatieven nodig. Nou, Randstadrail vind ik nou zo'n alternatief. Wat gekomen is uiteindelijk tussen, uh, tussen Rotterdam en, uh, en, en Den Haag. Wat nog een hoop om te doen was waarom de Rotterdamse uh, trams, laat ik het even zo zeggen, reden niet in, uh, in, in Den Haag. En in Den Haag reden ze niet in Rotterdam. Dat moet je overwinnen. En dat is ook gelukt, maar dat heeft wat voeten in aarde. Maar waarom trekken we dat niet door? Waarom dan niet ook doorleiden? Waarom dan ook niet lightrailverbindingen, metroachtige verbindingen realiseren met elkaar? Als we kijken van, ja, maar hoe kunnen we nog de capaciteit op het spoor uitbreiden? Procedures voor een nieuwe spoorlijn zijn net zo lang als de procedures voor een weg. En eigenlijk misschien ook nog wel lastiger. Want nou, ze zijn lastiger. Laten we niet vergeten dat uh, spoorlijnen toch uh, niet altijd naast, naast snelwegen liggen. Maar ook vaak door gebieden gaan waar je links kijkt zie je Weiland, rechts zie je wel degelijk Weiland. Ja, dat is ook niet zomaar uitgebreid. Dat is bovendien ook erg duur. Toch wel degelijk zijn er, uh, wat mij betreft, mogelijkheden om dat te doen. Uh, Inhalssporen te maken. Nou, het programma Hoogfrequent Spoor, wat de overheid heeft ingezet, nou, toch 4,5 miljard euro. Ja, wij zien het heel graag gebeuren. En laten we er ook groeg, uh, meteen nog mee starten. Andere kant kunnen we ook, net als voor de weg... dat wat we nu al hebben, beter benutten. Nou, we hebben het gevoel, dat er is absoluut nog iets te doen. Dat kunnen we ook slim doen. Daar hebben we ook wel degelijk ook ideeën over. De uh, optie van Prode, op dit moment... Van, nou, laat het aantal wissels eens, uh, is, is verminderen. Ik wou, ik wou daar net over beginnen, over die wissels inderdaad. Want daar is heel veel juist om te doen geweest nu in de wintermaanden. Ja, het probleem met wissels is dat uh, de wissels friezen vast. En dan, uh, dan heb je een probleem want dan rijdt er inderdaad niets meer. En wat is daar een oplossing voor? Minder wissels. Maar ja, dat betekent dus wel dat je anders moet gaan nadenken... over hoe je de logistiek over het hele spoor laat rijden. Nou, zo even een wisseltje vervangen, of uh, sterker nog weghalen, dat gaat niet van de een op de andere dag. Ik ga ervan uit dat ProRail, uh, die hierover gaat, niet de het spoorweg, maar dat ProRail heel goed kijkt naar wat is nou echt noodzakelijk. en goed eens gaat kijken van uh, waar zouden we dus inderdaad echt wel wat minder kunnen, wat zouden we weg kunnen halen. Maar vooral er komt de volgende vraag, overigens net ook weer voor de weg wat ik net aangaf. Hoe kunnen we met zo min mogelijk hinder ook daadwerkelijk dan dat werk gaan uitvoeren? Ik wou het net zeggen, want ik weet nog van een paar jaar geleden Amsterdam Centraal. Moest, alle wissels moesten, voor de ingang moesten vervangen worden, was vaak een en al chaos. Absoluut. We zouden graag alternatief hebben gehad. En inderdaad, ik denk ook bij mezelf, eh, ook dat doe je met de markt. Dus ook de wissels vervangen in Amsterdam, daar denk je van tevoren met elkaar goed over na. Eh, daar begin je ook niet zomaar aan. En je mag dan ook best aan de markt bepaalde eisen stellen. Een bepaalde kwaliteit die je wil, je, wil bepaalde, eh, je hinder wil je voorkomen. En door die markt daarin te betrekken en van tevoren met elkaar erover na te denken... en elkaar er ook op aan te spreken... en ook, ook, ook iedere verantwoordelijkheid in, in dat soort zaken te nemen... kan je wel degelijk grote stappen maken. En dan heb je het echt volgens mij echt over samenwerking tussen, tussen markt en overheid. En ik denk dat, dat absoluut dat is wat, waar, we, waar we in de toekomst naartoe moeten. Of eigenlijk, we doen het al... maar waar we in nog veel verder nog stappen zouden kunnen maken. Waar nu echt over nagedacht wordt voor echt grote nieuwe doorsnijding... is geloof ik een verbinding tussen Groningen en Heerenveen. Dus in het noorden van het land in het kader van het regio-specifiek pakket... omdat de Zuiderzeelijn niet doorging. Uh, de Hanselijn, voor zover ik weet, is ook een fantastisch project in, uh, in, uh, in Flevoland. Uh, een stukje Overijssel, wat ook binnenkort uh, beschikbaar gaat komen. Nou, dat zijn allemaal, allemaal voorbeelden toch, van projecten... dat we aan het spoor echt nog ook flink aan het sleutelen zijn. Maar nogmaals, daar is toch vaak de opgave... hoe kunnen we nou dat wat er is zo optimaal mogelijk, uh, optimaal mogelijk benutten. Ja, en nu hoorde Richard Mulder van koepelorganisatie Bouwend Nederland. Hij is morgen opnieuw in avondspits. Dan over de vraag hoe het aantal files kan worden teruggebracht... zodat we op tijd op ons werk zijn en ons vliegtuig naar Bali bijvoorbeeld niet missen. Draadloos internet. Geweldig als het er is in een café of op een treinstation, maar het is niet altijd veilig. En eerder vandaag sprak ik daarover op de WNL-redactie met internetondernemer Danny Mikic, die voor ons al het webnieuws volgt. Het artikel van de Volkskrant vandaag, daarin wordt beschreven hoe dus op Schiphol via een netwerk van KPN wachtwoorden en gegevens van andere gebruikers op datzelfde netwerk afgeluisterd konden worden. Nou, wat KPN doet, dat gebeurt wereldwijd op hele grote schaal. Dat is namelijk het aanbieden van draadloos internettoegang aan mensen. Er wordt nu KPN APN als voorbeeld genoemd, maar in wezen zijn bijna al die netwerken... Uh, gewoon gevoelig voor dit soort, Nou, ja, ik zou het geen aanval willen noemen... maar voor het afluisteren van dit soort gegevens. Het is niet veilig om van een openbaar internetnetwerk gebruik te maken... en die 18-jarige jongen in de Volkskrant heeft weer eens uh, bevestigd dat dat, uh, dat dat zo is. Ja, eens kort uit, hoe heeft hij het gedaan? Nou, wat hij gedaan heeft, hij is op dat netwerk mee gaan luisteren. Hij heeft daar waarschijnlijk een speciaal programma voor gedownload. Uh, en hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een uh, mogelijkheid... om een beveiligde verbinding die je kunt maken... bijvoorbeeld met Facebook of met internetbankieren of met een andere website... om daarnaast een verbinding te openen die niet veilig is... en op die manier alsnog mee te luisteren. En zijn kritiek eigenlijk is, hij zegt aanbieders van dit soort openbare netwerken kunnen dat voorkomen. Zij moeten geld investeren om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. En de reactie van KPN in dit geval was van ja, maar de eigenaren van de websites waar dit kan gebeuren, zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten ervoor zorgen dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren op hun sites. En dan hoeven wij niet dat soort grote investeringen te gaan doen. Het is ook onze verantwoordelijkheid niet. Wij bieden de verbinding aan. De verbinding zelf is zo veilig als wij beweren dat die is. En dat is natuurlijk niet superveilig. Um, en als het nog onveiliger wordt omdat mensen van sites gebruik maken die niet beveiligd zijn, dat ligt niet aan ons. En volgens mij hebben ze daar wel een kern van waarheid te pakken. Draadloos internet is nou eenmaal niet veilig. Zelfs als je dat thuis met een wachtwoord instelt, zijn er gewoon gevaren uh, waar je rekening mee moet houden. Het is makkelijker om een draadloze dan een draadgebonden internetverbinding af te luisteren. Ja, uh, Denny, ik heb het gevoel dat hakkers altijd net even iets slimmer zijn dan beveiligers. Kun je je beschermen tegen dat hakken? Je weet dat ze bij de rijdt door alleen tv, uh, zenden, uh, tv stukjes <laughs> uit stukjes uitzenden. Het is hackers. Um, ja, of je, je kunt beveiligen. Je kunt je zeker, uh, je kunt veiliger internetten. Uh, je kunt je niet beveiligen tegen hackers. Ik ken niet één beveiliging die niet gekraakt kan worden. Maar de gemiddelde interneter hoeft natuurlijk niet bang te zijn. als je ervoor zorgt dat je altijd een beveiligde verbinding opzet met het internet. Als je draadloos internet gebruikt, zorg er dus voor dat die veilig is. Als je inlogt op een site, zorg ervoor dat je een slotje ziet. of zo'n groene balk. Wat betekent dat het om een beveiligde verbinding gaat? En als dat niet het geval is, dan moet je dus bewust zijn van hé, hey, als ik nu mijn creditcardgegevens invoer. of als ik inlog op internetbankieren. of als ik inlog op Facebook. of. Op een andere website, dan is het dus mogelijk dat er meegeluisterd wordt. Dan is het dus mogelijk dat er mensen zijn die zien wat ik nu aan het doen ben. En mijn eigen, mijn, het, het, het echte advies eigenlijk is: is van pas gewoon ontzettend op wat je doet op openbare netwerken. En als je eh, erg gevoelige dingen gaat doen, zorg ervoor dat je jezelf dan verbindt met het internet met een draad. Ja. Hoe merk je trouwens dat er in je computer wordt gesnuffeld als je op zo'n hotspot zit? Nou, eh, of je merkt er niks van. Of je krijgt rare foutmeldingen te zien. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen die kregen dan van hun Windows computer... een, uh, een waarschuwing voor pas op uh, bepaalde bestanden konden niet worden geopend. Terwijl hij zoiets had van uh, ik heb die bestanden helemaal niet geopend. Dat bleek dus achteraf iemand te zijn die ingebroken heeft. En vaak merk je het ook helemaal niet. Waar ik wel blij mee ben is dat je ziet dat websites als Facebook... een nieuwe mogelijkheid hebben geïntroduceerd. Die moet je wel aanzetten. Dan krijg je een mailtje, dus een e-mailbericht... op het moment dat er voor het eerst verbinding wordt gemaakt... met je Facebook-pagina vanaf een andere computer. Hoe zit dat met die hotspots bij de coffee company? bij Starbucks of de McDonald's. Ik zit daar lekker te werken op mijn laptopje. Um, wat voor verantwoordelijkheid, misschien zelfs aansprakelijkheid... hebben deze aanbieders? Kijk, ik denk wel dat we het punt hebben bereikt dat het echt bekend is geworden, zeker ook bij de aanbieders van dit soort hotspots, dat er ontzettend veel gevaren aan kleven. Dat je echt op moet passen, je moet het op een veilige manier doen en je moet alsnog oppassen wat je doet. Ik durf te zeggen dat we het moment bereikt hebben waarop aanbieders van hotspots actief moeten gaan waarschuwen voor dit soort gevaren. Maar daarmee is het probleem niet opgelost? Daarmee is het probleem niet opgelost, maar ik denk wel dat als we dat niet gaan doen, dan zal het probleem ook nooit opgelost worden. Dus het is echt een startpunt, daar moet je beginnen. En het zal me ook niet verbazen als we een aantal voorbeelden gaan krijgen de komende jaren jaren waarbij dit echt fout gegaan is. Waarbij er misschien iemand van een overheidsdienst of zo ergens inlogt en dat er echt gewoon gevoelige informatie op straat terecht komt. En dat we dan misschien toe gaan werken naar een situatie waarin de wetgever zich ermee gaat bemoeien. Want um, we gebruiken internet steeds vaker, steeds langer, steeds intensiever voor steeds meer gevoelige en vertrouwelijke informatie. En um, ik denk dat het dus tijd wordt dat we ook hogere eisen gaan stellen aan de beveiliging. Ook niet in de laatste plaats, omdat we natuurlijk recent het voorbeeld van Wikileaks gehad hebben, waarbij er opeens yeah. honderdduizenden vertrouwelijke veiligheidsdocumenten op straat belanden. Dat bewijst gewoon dat we wat veiligheid en internet, internettechniek betreft... ...gewoon als samenleving nog niet op het juiste pad zijn beland. We moeten echt gaan werken aan die bewustwording. Die hotspots laten we niet vergeten te melden... ...dat het prettig is, het service aan ons als consument. Uh, het is goed voor de economie, je kunt lekker doorwerken. Um, wat kun je als leek doen om het risico te verkleinen, zelf? Ik denk dat het goed is om, uh, om echt een keer, en dat advies geldt voor iedereen... zoek een keer een internet- of een computerexpert op in je omgeving. En vraag hem of haar gewoon om een keer te laten zien... van wat kan ik nou doen, want ik kan een heel ingewikkeld verhaal hier op radio zitten houden. Maar uh, je moet het echt even zien, zo moeilijk is het niet. Je kunt onder andere een firewall instellen. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat er minder verkeer in je computer terechtkomt... als je verbonden bent met het internet. Danny Mekic, internetondernemer. Dank je wel voor je analyse en je uitleg. Graag gedaan, Alex. Op de vakantiebeurs in Utrecht doen allerlei exotische oorden... een gooi naar de gunst en de portemonnee van de vakantieganger. We dachten van Thailand, Oman, Jemen, Rwanda of zelfs Bhutan. Helemaal achterin, verstopt in een hoekje van de grote jaarbeurshalle, presenteert een klein dapper land zich. Het heet Nederland. En WNL's verslaggever Wieger Hemmer liet zich erdoor verleiden. Meneer, ja, meneer. bent u van Noord-Holland? Ik ben van Noord-Holland. Wat zijn het dan voor mensen? Die mensen die zeggen... weet je wat, al die verre orden, doe mij maar gewoon Nederland... Dat zijn mensen die uh, voornamelijk voor kwaliteit gaan. Uh, lekker dichtbij, uh, snel uh, nog even uh, voor een goede prijs kwaliteit op, uh, op vakantie willen. Geen inentingen? Geen inentingen. Geen alhoewel... malaria? Nee, geen malaria. Alhoewel, de muggen in uh, Volendam, ik heb, ze, ik heb ze gezien, maar ze schijnen heel agressief te zijn. Oh. Maar goed, daar hebben we in de kop van Noord-Holland op Texel en in uh, de helden omstreken absoluut geen last van. Nee. Maar nou staat er hier eigenlijk ook een beetje... Nou ja, competitie te voeren, want dit is Noord-Holland. Ik zie daar Twente en ik weet zeker, als ik daar straks naartoe ga, zeggen ze... Hier moet je zijn. Hier moet je zijn. Maar het enige nadeel wat hun niet hebben, wat wij, wij hebben de stranden. De rest kan niemand zeggen. Ja, dus ja, de competitie ja. is al in uw voordeel beslecht? Meteen. Dat, dat is nooit een competitie geweest. Mevrouw, wat hebt u prachtige klederdracht? Ja, vindt u. Urkse klederdracht? De Urken klederdracht. Nou, kan ik me voorstellen dat de mensen in Urk... op dit moment helemaal niet zitten te wachten op toeristen. Die hebben hun eigen problemen, windmolens, u weet wel. Nou, we zitten even wel op toeristen te wachten. Maar het zou zonde zijn als de windmolens er kwamen. U bent toch hartstikke chagrijnig met elkaar daar? Nou, we, we briesen. Urk ja, ja. Dat is mooi gevonden. Maar Urk is een prachtig historisch plaatsje. Daar moet je echt geweest zijn. Want anders? Want anders, dan mis je wat. En, en wat mis ik dan? Je als je die kwijt als je die ziet. Nou, de sfeer die er is en uh, de mooie dingen die er te zien zijn. Ja, Twente die heeft nog dat eigens. Uh, je voelt je daar direct op gemak en uh, het is nog uh, authentiek. Denkt u dat de Nederlander nu op zoek is naar authenticiteit? Ik denk het wel. Ik denk uh, in deze tijd, uh, ja, de zorgelijke tijd... Uh, dat mensen toch wel een stukje geborgenheid zoeken. En dat... Zorgelijke tijd? Ja, ik denk dat wij toch uh, onze ogen niet mogen sluiten. Vanmorgen... In Twente sluit men de ogen niet? Nee, absoluut niet. Je weet het ook, de wijze komen uit Oosten. Hè? Aha, dus, uh, ja, die ja. hebt u vaker ingezet. Ja, die kennen we. Ja, dat is ook een... Maar dat, is ook een... dat blijft ook hangen, want jij herkent hem ook niet. Zeker goed. wel, zeker wel. Ja. Ik lees nu toch iets, de Veluwe, ieder jaar getijden anders. Ja, helemaal correct. Waarom is dat niet zo? Ja, ik denk overal wel, maar bij de Veluwe blinkt dat natuurlijk heel erg uit. Hè? Door de bossen en de heiden, het water, de landerijen. En het ziet er allemaal iedere jaar tijden anders uit. Nou lijkt het hier een vredige bedoeling, maar dat kan er natuurlijk onmogelijk zijn. Want u moet, u moet strijd voeren, u moet de strijd aangaan met bijvoorbeeld Friesland, daar de ja. buren tegenover, met ja. hiernaast... Twente hebben ook prachtige bossen. Noord-Holland. Noord-Holland de meeste zonuren. Ja, maar de diversiteit van de Veluwe maakt het juist zo uniek. Mensen, vooral ook met uh, kinderen, die zeggen vaak van... we willen niet uren in de auto zitten. Want ondanks alle spelletjes van tegenwoordig en alles... op een gegeven moment zeggen mama, ik wil eruit. Nou, wat is dan mooier dan de Veluwe, centraal gelegen in Nederland... Dan heb je een heel stevig argument ja, in handen. Dat is toch een fantastisch argument? Ja, vind ik wel. Ja, hartstikke veel attracties. Dus als je kinderen hebt en ze zijn vervelend... dan moet je naar de Veluwe? Uh, ja, kan. Maar ook als ze niet vervelend zijn. Okay. Meneer, u bent de ambassadeur van Friesland? Nou, niet de ambassadeur. Een ambassadeur. Een ambassadeur van ja. Friesland? Ja. U zult een trots man zijn. Zeker. Ik heb begrepen dat Friesland is bekroond tot mooiste provincie van ons land. Klopt, ja. Is ook zo. We hebben bossen, we hebben meren, we hebben pure natuur, we hebben het IJsselmeer, mooie zeekust, wadde eilanden, compleet verhaal. Ze zeggen wel eens geloof ik, eerst Napels en dan sterven, of ja, zoiets. zoiets. Ja, zoiets, ja. Wie zou ervan willen maken, nou, eerst, eerst Napels, na dan Friesland en dan sterven. Kijk, Zie. zou dat een mooie slogan zijn voor volgend jaar? Misschien wel, ja. Vanavond in uitgesproken WNL op Nederland twee aandacht voor paarden. Die hebben het volgens de dierenbescherming erg zwaar in ons land. En minstens 200.000 trouwe viervoeters die worden verwaarloosd of zelfs erger. Wij hebben nu zelf een paardenbesluit gemaakt. En die gaan we nu dus aan de staatssecretaris aanbieden... die dan bij wet ook worden voorgeschreven. Al dus de dierenbescherming in uitgesproken WNL... Staatssecretaris Bleker die zal daar vanavond op reageren bij onze presentator Joost Eertmans. Goedenavond Joost. Goedenavond Alex. Uh, wat is er mis met de behandeling van paarden in ons land? Het gaat uh, fors mis. We hebben een, een vrij heftig uh, filmpje daarvan gemaakt waar Henk Bleker uh, vanavond op gaat reageren. Maar het zit hem vooral in de, in de verwaarlozing. Paar die ook totaal niet worden bezorgd en, en uh, bijna half, uh, ja, half kreupel worden achtergelaten in, in weilanden. Daar hebben we ook de, de beelden bij. Ja, Joost, is, uh, jij, jij gaat de zweep gooien over staatssecretaris Bleker? Ja, het is bijna dat hij de studio niet uitkomt uh, voordat hij zegt dat hij die paardenwet gaat maken. Want dat is, uh, dat is wel uh, het antwoord dat ik wil hebben van hem. Ja, Bakker Nederland pleit voor een paardenwet. En wij gaan vanavond dus kijken naar uitgesproken WNL met Joost Eertmaals, Die u net hoorde, tegen half negen op Nederland 2. Einde van avondspits is genaderd straks op deze zender Kunststof. Daarin schrijver Guido van Os over zijn boek Krachtige Karakters. En morgenavond is avondspits terug op Radio 1. Ik wens u een hele fijne avond.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 Dit is Radio 1.